En hoe plaats ja. komen we bij elkaar daar? Uh, vanaf 7 uur tot 9 uur. Oké, okay, van 7 tot 9 Ja. ja. En, en dan, dan uh, ja. entreegeld uh, 2 euro. En uh, dan 2 euro is meer eigenlijk uh, om te sparen voor, voor uh, iets leuks. Zoals we misschien een uitje willen organiseren. Of juist een professional willen uitnodigen om ons iets uh, bij te leren. Ja, ja. Oh, geweldig. En dat is we dus ja. voor eigenlijk. Ja. Leuke dingen te doen met elkaar. Leuk. Ja.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 But I wanna go home. Mm -hmm. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone.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 ja, ik, ik zit niet in een professioneel dans of zo, of dansles. Daar zat ik vroeger wel op, maar ja. Stijl dansen door... of anders hoor? Nee, nee, streetdansen. Streetdansen? Ja, oh, streetdansen wow. en uh, echt, uh, dat, dat was een beetje heftig.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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 12 uur. Raymond Seré met het NOS Journaal. Tijdens de nieuwe rechtszaak tegen Geert Wilders heeft zijn advocaat ervoor gepleit getuigen te horen... die eerder werden afgewezen, zoals sommige strafrechtdeskundigen en islamdeskundigen. Ook wil hij radicale moslims op laten roepen, zoals Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh. Advocaat Moskovic had het ook over rechter Schalke die niet wordt vervolgd voor beïnvloeding van een getuige. Een van de aanwezige rechters vroeg zich vervolgens hardop af of Schalke inderdaad niet wordt vervolgd. Toen bevestigde dat dat al bekend was en dat er al een persbericht over was verschenen. Nederland heeft na aanleiding van de zaak Bahrami zijn ambassadeur in Iran teruggeroepen. Aanleiding is de onaangekondigde begrafenis van de Iraans-Nederlandse vrouw. Daardoor kon haar dochter de plechtigheid niet bijwonen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vindt dat ongepast... en heeft de ambassadeur gevraagd dit ook duidelijk te melden voor hij afreist naar Nederland. Bedrijven die de regels goed naleven worden vanaf eind dit jaar veel minder vaak gecontroleerd. Het is een van de maatregelen waarmee minister Verhagen de regeldruk voor ondernemers wil verminderen. Sommige bedrijven komen niet in aanmerking voor de versoepeling. Bijvoorbeeld omdat ze een verhoogd risico op calamiteiten hebben. Volgens het kabinet zullen de administratieve lasten voor ondernemers volgend jaar al met 10% zijn verminderd. Op het tarierplein in Cairo wordt voor de veertiende dag op rij gedemonstreerd tegen president Mubarak... Het ziet er niet naar uit dat de betogers snel weg zullen gaan. Zo hebben ze speciale rookruimtes ingericht en hebben ze aangekondigd dat ze op het plein blijven tot Mubarak is opgestapt. Inmiddels komt het openbare leven in de Egyptische hoofdstad weer op gang. De Poolse Formule 1-coureur Robert Kubica, die gisteren een ernstig grote ongeluk kreeg, wordt kunstmatig in coma gehouden. Twee teams van artsen opereerden gisteren gelijktijdig breuken aan zijn arm en aan zijn been. Kubica deed mee aan rallywedstrijden in Italië toen hij met hoge snelheid tegen een muur reed...